11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. De oppositie eist een onderzoek door het Nibud... naar de effecten voor de koopkracht van de maatregelen uit het regeerakkoord. Sinds de presentatie van het regeerakkoord is er discussie over de koopkracht. Vooral over de gevolgen van de inkomensafhankelijke zorgpremie. De oppositie heeft al een paar keer helderheid geëist... met een uitsplitsing van de gevolgen voor specifieke groepen. SP en de Roemer. Bij het kashuisoverleg hebben ze het ook over ik geloof 27 verschillende doelgroepen uitgerekend. Daar kon het ook. En ik vind dat we daar het recht op hebben. Omdat volgens mij ligt dat er ook gewoon. Maar dat die duidelijkheid er nu wel gaat komen. PVV, SP, CDA en D66 willen de cijfers voor donderdag hebben. Dan is het debat over de regeringsverklaring. Als het kabinet geen onderzoek door het Nibud wil laten doen... zijn de oppositiepartijen van plan zelf het onderzoeksbureau in te schakelen. In Griekenland wordt weer gestaakt uit protest tegen de grote bezuinigingsplannen. Het is de derde algemene staking in zes weken tijd. Tienduizenden Grieken doen er aan mee. Sinds vanochtend gaan er geen vluchten meer van en naar Griekenland. Ook zijn scholen dicht, rijden geen bussen en treinen... en draait ziekenhuispersoneel beperkte diensten. De staking duurt tot morgenavond. Dan stemt het Griekse parlement over het voorstel... om de komende twee jaar 13,5 miljard euro te bezuinigen. Dat moet worden bereikt door onder meer belastingverhogingen, een verhoging van de pensioenleeftijd en een versoepeling van het ontslagrecht. De Russische president Poetin heeft zijn minister van Defensie Kov ontslagen. Officieel is Kov ontslagen omdat hij niet genoeg huizen voor militair personeel heeft opgeleverd. Maar het ontslag komt na het bekend worden van een megafraude bij een bedrijf van Defensie, zegt correspondent David-Jan Godfroy. Daar zou voor 75 miljoen uh, euro gefraudeerd zijn.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de ringweg Amsterdam, de A10, zijn in beide richtingen... bij knooppunt Watergasmeer de verbindingswegen naar de A1 afgesloten. Op de A1 is een ernstig ongeluk gebeurd met een motorrijder. Het verkeer wordt bij knooppunt Amstel omgeleid over de A2 en de A9. Met de nieuwe Nevit Trendline HR-ketel... maak je een einde aan te hoge energierekeningen. De Nevit Trendline...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 met Felix Murders. Goedemorgen. Wie gaat de presidentsverkiezingen winnen? Obama of Romney? Nou, dat weten we morgen vroeg. Maar waar ik wel alvast naar zou kunnen kijken... is de invloed van Obama op de cultuur in Amerika. Hij heeft zijn Yes We Can geleid tot andere boeken, andere films of nieuwe muziek? Ik praat zo uitgebreid met drie kennis van deze kunststromingen. In de eerste hoor ik verslag even Robert-Jan Boy geloof ik, of niet? Poep, poep, ja, ja, poep, poep, poep, poep, poep. Ja, ik zie Gaat goed, ha, gaat goed, zie je. Het gaat goed, zien. Het gaat goed, ja. Hij lacht nog. Robert Jan Boy leent letterlijk zijn oor uit aan acupuncturist Paul Heijer. Want de acupuncturisten zijn boos. Hun behandelingen worden 21 duurder... doordat ze vanaf januari de BTW in rekening moeten brengen. Wat zijn daarvan de gevolgen en helpt acupunctuur ook überhaupt? En de regering wil een zorgpremie die voor de hoge inkomens hoger is dan voor de lage. Niet doen, vindt epidemioloog Frits Oosterveld. Want rijkere mensen maken juist minder gebruik van de zorg. Niet iedereen is het met hem eens, dus debat. En voor de participerende luisteraar... Terwijl de discussie over de zorgpremie nog een volle gang is... dient zich vandaag een andere medische kwestie aan... Een petitie van acupuncturisten aan de Tweede Kamer tegen de invoering van een BTW-heffing van 21% op de behandelingen. Dat zal 100.000 patiënten raken, zeggen de acupuncturisten. Ze zijn boos. Zoveel is wel duidelijk. Verslaggever Robert-Jan Boyer legt zijn oor te luisteren bij acupuncturisten Heijer uit Zeist. Daar komt-ie. Even scherp. Poep. gaat hij? Ja, ja. Kan je het hebben? Ja. Oké. Okay. Ja, lekker is anders. Hè? Ik lig hier op een, uh, een tafel. Ja. Die heer Heijer, acupuncturist... Een mooie naam trouwens voor het uh, naar ja. binnenbrengen van een naaldje. Ja, ja, niet waar? Ook. Ja. Ja. Die uh, heeft nu een aantal naalden aangebracht in mijn oor, schelp in het Klopt, kader helemaal. van een oorreflextherapie, als ik juist ben, de heer Heijer. Helemaal goed. Uh, Wat weer gereden. te maken heeft met mijn zere uh, schouder. Ja, ja precies. Nou. En dat kan via het oor kan dat zeg ja, maar, uh, genezen. Helpen. Ja, het zijn een van de verschillende vormen van acupunctuur... En uh, ik heb zelf uh, over het algemeen hele goede resultaten met uh, deze vorm van acupunctuur. Moet ik gewoon stil blijven liggen zo? Ja, gewoon even stil blijven liggen. Hmm. Ik draai af en toe een naaldje, komt die weer. Hmm. Nee. Oké. Okay. Hey, die was wat minder gevoelig. Okay. Uh, minder gevoelig. Andere, minder andere gevoelig ja. Die kan wat gevoeliger worden. Oeh, komt die? Okay. Die hele kleine, dunne ja. naaldjes zijn het eigenlijk. He? Een Verrekt eens doen. Ik merk ook een beetje aan de manier waarop u dat doet eigenlijk, dat u een beetje geïrriteerd bent. Heeft dat met die btw-verhoging te maken? Nou, of? Ik, ik ben niet op een geïrriteerde manier aan het prikken... maar de btw-verhoging, dat uh, zit uh, mij en collega's natuurlijk in het geheel niet lekker. Vertel eens eventjes. Uh, met ingang van uh, 1 januari 2013 is men van plan om uh, 21% btw te gaan hebben. Dan gaat hij omhoog, maar waarom zit het u niet lekker? Nou, uh, wij moeten dus meer uh, gaan uh, vragen. Hè? Iets, uh, als het bijvoorbeeld een behandeling 40 euro kost, dan gaat hij boven de 50 euro worden. Mm -hmm. En mensen denken dat het een tariefverhoging is. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Hè? Want wij moeten dat natuurlijk in één keer afdragen. Dan houdt u geen klant in brover. Nou, dat zal wel meevallen. Maar het wordt natuurlijk uh, belachelijk duur. En uh, gezondheidszorg, moet, daar moet überhaupt geen btw op liggen. Mm. En dat is natuurlijk een vreemde gang van zaken. Maar ja, het geldt niet alleen voor acupunctuur... maar ook voor andere homoeopathische geneeswijzen. Niet waar? De chiropractie. Daar, daar is men hetzelfde uh, andere... van plan. Ja. Met hetzelfde plan. En men en denkt misschien, als... van, ja, het is niet bewezen dat het helpt... He? Dat stelt u, maar het is wel bewezen dat het helpt. Nee, maar dat is toch de discussie die hier oh, aan ten, de discussie. Grond, ten grondslag ligt? Ja, ja. Maar de aardpuntuur is uh, over de hele wereld... gewoon een reguliere vorm van behandelen. Het is gewoon het domein van de gezondheidszorg. Ja. En het is gewoon voor ons uh, onverteerbaar... dat hier B2 op moet gaan komen. Hmm. He, als je gaat ja. bedenken dat... Uh, dat ik vaak genoeg heb meegemaakt door, door behandelingen van de acupunctuur... Uh, uh, operaties niet hoefde plaats te vinden... dan kan je bedenken dat het eerder kostenbesparend is. Ja. Uh, alleen dat is uh, blijkbaar te ingewikkeld om dat in te zetten. Ja, in de tussentijd pakte hij weer een uh, ander naaldje, zie ja. ik. Ik zou je toch vriendelijk behandelen, hoor. komt hij weer, ja. hoor. gaat hij? Poep, poep, poep, poep, poep, poep, poep, ja, ja, ja, ja. poep, poep. Ja, ik zie het. Gaat goed, goed zien. Het gaat goed, ja. ja, ja, ja. <laughs> Jongen, jongen, jongen, jongen. Even een vraag. Dit is geen luxe, hè? Nee, het is nee, geen luxe. Nee, nee dit is, dit dat, is, uh, dat ben ik helemaal nee. met u nee. eens. Ik moet ja. eerst ook nog tegenkomen die dit een luxe vindt. Maar, maar kan iedereen ja. zomaar acupuncturist worden, eigenlijk, waar wij van spreken? Nou, een goede acupuncturist niet. Je kan nee, niet maar het kan wel. Ja. Uh, als je kwaad wil, kan je een bord in de tuin zetten... en zeggen dat je acupuncturist bent. Maar dat is dan uh, terecht geen goede acupuncturist. Maar dan zou je het ook terecht vinden dat... dat er dan wel 21% gegeven wordt? Als dat, je zou ja. kunnen bedenken dat iemand die zomaar een bord in zijn tuin zet... dat daar wel degelijk uh, 21% B2 op hoort. Maar als er een gedegen opleiding is, dan is het een heel ander verhaal. Het is ook een goede beroepsvereniging als je daarmee aangesloten bent. Hè? Dus als je aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet... Ja. dan uh, moet het duidelijk zijn dat je uh, ja. kwalitatief goed bent... veilig werkt, ja. goed werkt, effectief bent... En daar hoort uiteraard geen BTW bij. Meneer Heijer, we kunnen nog uren doorpraten, maar ik lig in de tussentijd met die naald in mijn oor. Ja, ze gaan Vindelijk... er nu weer uit. Hè? Ach, ze gaan er weer ja, uit. kijk eens. Exact. Dat gaan is goed uren. nieuws. Dat gaat eerst, hè? Oeh. Zo. Ja. Ja. En nummer twee. Hakjepunten is Paul Heijer uit Zijst. Vanmiddag rond half één biedt de Nederlandse patiëntenvereniging voor acupunctuur een petitie aan aan de Tweede Kamer om die BTW-heffing te voorkomen. En met de schouder van Robert-Jan gaat het trouwens wel stukken beter, heeft hij me gemeld. Hij heeft alleen nog wat last van zijn oor. Dan zitten we terug in de auto, toch? 1965. Het nummer dat uh, trouwens eerst uh, werd, uh, werd opgenomen door Jackie Edwards, de Jamaican, maar Spencer Davis maakte er een hele grote hit van. De Geets. Amerika gaat vandaag naar de stembus, dat zal hij duidelijk zijn. Een mooi moment voor een terugblik op de cultuur onder president Obama. En dan heb ik het over film, over muziek en literatuur. Wat is het stempel van de president op artistiek Amerika? Ik vraag het hoogleraar Engelstalige letterkunde aan de VU, Diederik Oostdijk... muziekliefhebber Guido van Rijn en filmrecensent Joyce Grootnat. Goedemorgen allemaal. U zit in verschillende studio's. En u hoort mij? Ja. ja, wij horen u, maar wij zitten gezellig bij elkaar. Oh, wat lekker. Ja. ja. I'm fired up. I'm on the open train. It's the train of home and it's the train of change. I'm far up and I'm on the open train. It's the train of home. It's the train of Train of Change. Meneer Van Rijn, wat hoorden we hier? Ja, dit was uh, Larry Shannon Hargrove met de Barack Obama Train. En, uh, dat zong hij in uh, 2008. En, uh, Hargrove die, uh, wordt genoemd de Texas Songbird. En uh, ja, dit was natuurlijk een campagnesong, hè, want uh, toen Obama zou komen... ja, dat was de droom die uitkwam, eindelijk een zwarte president. Hè. Ja. Er waren heel veel songs in de blues al geweest uh, over... zou het ooit gebeuren, ook hele wanhopige, dat ze zeiden... misschien moeten we het Witte Huis maar in brand steken... En dan wordt het eindelijk zwart. Hè. Maar nu ging het echt gebeuren. Dus de verwachtingen waren zo hoog gespannen. U had zich al jaren bezig met de, met de zwarte muziek, met de gospel en de blues. Ja. En op 8 december verschijnt uw uh, zesde boek over die zwarte muziek. Zwarte muziek en de Amerikaanse politiek. Hoe komt Obama er vanaf? Nou, Obama die komt er dus aanvankelijk heel erg goed vanaf. Want hè, het is een soort ja. messias die het land gaat redden. Uh, maar ja... Hij erft natuurlijk van Bush junior uh, zo, zulke verschrikkelijke dingen. En uh, de oorlogen die hadden zoveel geld gekost. En uh, nou kwam een enorme recessie. Dus toen moest hij gaan beginnen... bijvoorbeeld uh, met het redden van de, van de auto-industrie in Detroit. Uh, hij moest de banken gaan redden. En nou, daar ging al het geld weer. En dan... Ja, dan krijg je veel songs over die zogenaamde bail-outs. Dus dan gaan de blueszangers zingen van... ja, uh, al die miljarden gaan daar naartoe... maar wij zitten hier in armoede, wij krijgen niks. Dus en dan, dan krijg, slaat het om. Dan krijg je de echte blues. Precies. Waar blijft hij? Zingen de Great Depression Blues? Ja, de yeah, Great Recession Blues. The the great blues. Is recession. <laughs> geen uh, Depression. Maar het was wel de ergste recessie, natuurlijk, sinds uh, de grote depressie van de jaren en 30. En dit was uh, Daddy Mac, en dat is een, uh, een held in, uh, in de blueswereld in Memphis. <laughs> Meneer Oosdijk, u zit daar gezellig met Joyce Rootnat in de studio. Die aanvankelijke Osanna stemming en de daaropvolgende volgende omslag onder Obama... is die ook terug te zien in poëzie en de literatuur? Ja, absoluut. Uh, je ziet het dat, dat het heel snel uh, gaat. Um, Obama die had uh, bij zijn inauguratie een dichter gevraagd... om een gedicht te schrijven, uh, speciaal voor zijn... Inauguratie. Um, dat is een beetje een democratische traditie die begonnen is bij John F. Kennedy, die Robert Frost had gevraagd. En Elizabeth Alexander heeft een, een heel positief gedicht geschreven over hoop en verandering, wat uh, heel erg overeenkomt met die train of hope die we net hoorden. Mm. Um, daarnaast is er een boek verschenen, dat heet Starting Today: 100 Poems for Obama, First 100 Days. En daar zie je dat er gelijk een kentering is. Dat um, uh, eigenlijk in de, op de negende dag, want elk uh, het boek bestaat uit 100 gedichten over elke dag is er één geschreven. En dan zie je eigenlijk al op de negende dag dat er vragen worden gesteld, zoals bijvoorbeeld Sasha Steenson doet. We have to start listening, the president says, to what? To what's been lost? Um, dus daar zit al een soort uh, ja, verbittering in dat op de negende dag al. Um, uh, Iedereen maar zit te luisteren naar het slechte nieuws... over um, de depressie, um, over um, de recessie. En zal het over het algemeen bekende dichters in, in dat boekje... of is het uh, een, een hoop huisfleit? Um, nee, er zitten bekende dichters bij en een, een aantal dichters die niet, niet zo bekend zijn. En um, ja, wat Guido net zei over dat, dat het de eerste um, zwarte Amerikaanse president is... daar zie je ook dat, uh, dat, dat, dat dichters daar vrij negatief over zijn of daar grapjes over maken. Bijvoorbeeld uh, John Paul O'Connor um, die vraagt... But will I get my FDR? Uh, Franklin Delano Roosevelt die in de Tweede Wereldoorlog uh, uh, president was. En dan zegt hij... No, I will get my Obama, the first president to have a name... Um, that starts with O. Je, je denkt dan de first president, de eerste zwarte president... maar het is gewoon een president zoals alle anderen... die toevallig uh, de naam begint met O, Obama. Z zijn uh, poëzie en literatuur en presidentschap... zijn die eigenlijk nou verbonden in de Verenigde Staten? Wel als het democratische presidenten zijn. Um, uh, John F. Kennedy die had een goede relatie met Amerikaanse dichters... vooral vanwege zijn vrouw, Jackie Kennedy... die ook um, uh, feestjes voor, uh, voor dichters um, organiseerde. Um, en alle democratische presidenten sinds, uh, sinds Kennedy... die hebben tijdens hun inauguratie een dichter gevraagd... om een speciaal dichter te schrijven over het over presidentschap. Uh, de republikeinse uh, kandidaten of de republikeinse presidenten... die hebben dat niet gedaan. Um, de enige uitzondering was Nixon. Die heeft wel een dichter gevraagd, maar die, die kwam niet op het podium. Die heeft alleen uh, tijdens een receptie een gedicht voorgedragen. Een heel slecht gedicht. Zometeen meer over de, over de literatuur. Ik hoor mevrouw Roodnard al. Ze uh, is dus filmrecensent voor NRC... Het presidentschap, dat is voor veel filmmakers natuurlijk een inspiratiebron. Eh, door de loop daar jaren heen, ja. door de loop der decennia heen. Laten we even gaan luisteren. I, Harry S. Truman, I solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. They sell tickets to an impeachment like a damn circus. <laughs> okay, so they're impeaching me. Well, I'll fuck 'em. <laughs> Iran is not Iraq, and Iraq is not Iran. I know that. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Kent u de films? Ja, ik herken ze. Vooral Nixon vind ik prachtig. Oliver Stone maakte die film. Omdat dat echt een drama was. En hij is natuurlijk voor een filmmaker ook de meest interessante president. Maar wat betreft Obama heb ik hem nog niet gezien. Maar dat is niet helemaal waar. Obama bestond al in de film voor Obama als president bestond. In 24, dat is een serie, een beroemde serie begon in 2001... was een zwarte president, die heette David Palmer. Die werd uiteindelijk vermoord. En die had alles wat er later werd verwacht van Obama. Dus uh, de film liep vooruit. En, en dat was ook al een cultfiguur dus in en dat was een, uh, Ja, zeker. En, en dat, dat, wat, was, het interessante is dat 24, dat is een serie rond Jack Bauer. Dat is Kiefer Sutherland. In Nederland heeft ook iedereen die een beetje bij zijn verstand was... die series gevolgd. Want het waren geweldige series. Uh, Ik voel me nou heel erg dom. Ja, dat is ook de bedoeling, dat moet je ook inhalen. <lacht> het, is, het zijn series geweest, 24 hours. Dus iedere uur van de serie volgde real time het een uur in de dag... waarop Jack Bauer het land moet redden, ja. Amerika moet redden. En in de eerste twee reeksen was dus een zwarte president... die, uh, onder, uh, ja, die, die aangevallen werd door racisten enzovoort. En die het land geweldig leidde. Een soort Obama, een democraat. En die werd uiteindelijk vermoord. Dus ik hoop dat het niet uh, bewaarheid wordt. Daarna heb ik geen uh, Obama-achtige presidenten meer in films nee, gezien. Nee, dat zou ik zeggen. Want we hebben acteurs net gehoord... die de presidenten Truman, Nixon, Bush en Kennedy naspeelden. Maar misschien is dat gewoon snel. Film? Kijk, het is yeah? pas vier jaar. Um, uh, een, een film tegenwoordig zeker neemt heel veel tijd om te maken. Ik verwacht van Oliver Stone um, uh, in de toekomst een geweldige Obama-film. Want die maakt altijd die presidentenfilms. Heeft ook Kennedy gedaan en... Uh maar dat komt nog. Er is nog geen tijd voor reflectie geweest. En ook geen tijd om echt een personage op te bouwen. Want je kunt in een gedicht een president beschrijven. Of uh, in muziek. Maar op film moet je hem ook laten zien. Hij moet een mens worden. En dat kan niet precies die president zijn. Want dan lijkt het niet genoeg. Ja. Nee, het moet iets anders worden. Iemand die je vagelijk herkent. Je denkt, dat is Obama-achtig. En daar is het gewoon te snel voor. Meneer Van Rijn, Bush. Is dat misschien een onderwerp voor uh, mensen die verstand hebben van muziek? Ja, nou wat Bush. Bush heeft natuurlijk heel veel reacties opgeroepen. Maar ja, dat was ten eerste een republikein... en die komen bij de zwarte bevolking nooit zo best af. En uh, ten tweede heeft hij flink geblunderd. Hè. We ja. hebben nou net die, uh, die orkaan Larry gehad... en uh, Obama heeft dat prachtig uh, afgehandeld. Maar Bush, wat hij met Katrina uitgesproken heeft, dat was heel slecht. Hij ging in een vliegtuig uh, daarboven vliegen. En toen keek hij zo naar beneden. En dat werd dan ook nog gefotografeerd. En toen zag de hele bevolking die zag hem voor dat raam boven in de lucht hangen. Maar hij stond niet met zijn voeten in het water. Dus hij heeft het zo slecht gemanaged. Dan komt er ontzettend veel kritiek natuurlijk. En wat is dit? President. Ja, dat is Mem Shannon. Dat uh, is een uh, taxichauffeur die de blues zingt. En uh, ja, dit is zo persoonlijk en zo hard... dat je gewoon eigenlijk uh, medelijden krijgt met Bush hier weer. Kun je in de literatuur al een omslag zien? Een andere stijl of sfeer sinds Obama aan de macht is? En dan bedoel ik meer proza, meneer Oosdijk? Nee, ik denk dat het heel moeilijk is om dat, dat nu al aan te geven... Um, ik denk wel dat er aanvankelijk een soort hoop was, um, ook in de literatuur... dat um, Obama iets zou doen voor de culturele sector. Hij heeft ook wel mensen uitgenodigd op het Witte Huis. Maar um, om nou echt een proza, een, een romans aan te geven... er is een verandering, dat, dat duurt veel langer. Uh, net zoals met de films, denk ik. Uh, het kan wel decennia duren voordat het, uh, voordat het merkbaar is voor ons. Mevrouw Rood, zijn er wel andere veranderingen te zien? Uh, nou ja, wat je ziet is uh, dat de hele sfeer in de Verenigde Staten aan, aan het verpreutsen is. Dus uh, mij is opgevallen, bijvoorbeeld vroeger had je... Er, er is altijd seks in films, omdat het nou helemaal een deel van het leven is... en ook wel een vrij spannend deel van het leven. Maar dan was er altijd geprutst met een laken wat omhoog gehouden werd... en dan wist je ze zijn bloot. Tegenwoordig dragen alle vrouwen BH's bij het vrije... Oh. In, in, in, in, er is een, een film Savages, uh, die is net uit, hele goede film, veel geweld. Alles kan, krijg je zien, te zien, maar als ze vrijen, dan zie je ook de man van achteren bloot. Maar de vrouw draagt een BH, ik geloof daar niets van, maar... Zo wordt het nu zo, zo doen ze het nu. En dat is al een hele tijd bezig. Dus dat zie ik voornamelijk als, als verandering, de verpreutsing. Dit is natuurlijk een heel flagrant voorbeeld. Maar ja. je ziet in het algemeen, men is veel voorzichtiger geworden. De crisis, die zie je wel terug in de film. Je zag de laatste Batman-film, die ging in feite over een revolutie... van de mensen tegen de bankiers. En het werd, dat vond ik wel interessant. Eigenlijk vergelijkgesteld met de Franse revolutie in die Batman-film. Dus je, je, je, je ziet een run op de, op de Bastille van, van New York. En ja. waar, dan, op een gevangenis dan. Dus dat, dat doet wel veel, maar dat is niet Obama. Nee. Die, die speelt daar geen enkele rol in. Nou, Oostrijk, nu met uh, Obama's eerste termijn en de campagnes achter de rug... zie je dan uh, ook juist dat hij gebruik maakt van poëzie en literatuur? Nee, helemaal niet zo vaak. Nul. Um, nou, nul is niet, uh, niet helemaal waar. Hij heeft uh, tijdens zijn vorige campagne heeft hij veel naar de literatuur verwezen. Um, hij uh, werd ook gevraagd in de New York Times om zijn favoriete boeken um, op te geven. En daar zei hij dat Tony Morrison's Song of Solomon zijn favoriete boek was... Um, maar hij gebruikt niet zoveel citaten in de literatuur... Um, als andere politici dat vroeger deden. Als je het vergelijkt met Kennedy, die had constant verwezen naar literatuur. En Obama doet dat niet. En ik heb het idee dat dat komt omdat... Hij op moet passen dat hij niet te intellectueel overkomt. Hij heeft op Harvard gestudeerd. Um, iedereen ziet dat aan hem af, dat, hij, uh, dat, dat het een slimme man is. Maar je kunt um, een groot gedeelte van de Amerikaanse kiezers van je vervreemden... als je te intellectueel overkomt. Is toch zo erg? Dat is echt zo erg. Um, ik denk dat wat dat betreft Bush Jr. Um, meer tot de verbeelding spreekt voor, voor de gemiddelde Amerikaan dan Obama. En voor ons Nederlanders is dat heel moeilijk te begrijpen. Maar dat is echt zo. Dus ja, Obama moet, moet oppassen dat hij niet te intellectueel wordt. En als je dan met, met dichters gaat uh, schermen, dan, dan, dan kom je er niet. Nergens een frase te vinden van, van een boek of wat dan ook. Nou, hij, heeft, hij heeft één keer tijdens zijn campagne een, een dichter uh, aangehaald zonder te vermelden dat het een, uh, dat het een gedicht was. Het is um, uh, van de Amerikaanse dichteres June Jordan. We've been the ones we've been waiting for. Um, dat zei hij aan het einde van een toespraak. En dat is een, een regel uit een gedicht: uh, Poem for South African Women. Maar hij heeft niet vermeld dat dat van een gedicht kwam. En ik denk dat dat komt omdat hij, als hij dat doet, dan gaat iedereen over hem vallen. Oh, wat een intellectueel. Uh, wat een, uh, dat moet je niet hebben. Ja. Um, dus hij, hij moet er spaarzaam mee omgaan. Aan de andere kant is het ook zijn grote sterkte dat hij heel goed met taal kan omgaan. Dat hij enorme uh, retorisch vermogen heeft, dat hij timing heeft. Um, maar het moet niet te intellectueel zijn. Ik heb er nog één voor u, meneer Van Rijn. Ja. Ja, dit is zo mooi. Dit is weer Larry Shannon Hargrove. Uh, ja, en uh, Bill, die had ontzettend uh, gescoord... doordat hij in de Johnny Carson-show saxofoon ging blazen... met een zonnebril op. En uh, dat, dat heeft Obama trouwens ook uh, gedaan. Hè. Die is de blues gaan zingen. Sweet Home Chicago heeft ja. hij gezongen. En Al Green heeft hij gezongen. En uh, nou ja, daar werd hij zo mateloos populair door. En toen kwam hij in de problemen met Monica Lewinsky. Uh, maar Bill. de zwarte bevolking, hè, die, die, die bleven Bill Clinton allemaal steunen. Hij is één van ons, hè. Wat is dit nou, hè? We hebben allemaal uh, seksueel wel eens een uh, avontuurtje gehad. Hè? En uh, waarom pakken ze hem hier op? Dit is wraak op Watergate, et cetera. Ze blijven hem steunen. Hè? Ik zie door Old knikken. Uh, <laughs> als het om cultuur gaat, wie is er dan een betere winnaar vannacht? Obama of Romney, meneer Oostdijk? Obama. Hands down. <laughs> Meneer Van Rijn? Absoluut. absoluut. Mevrouw Roodnat. Ja, dat denk ik ook, Obama. En ik verwacht echt een grote, geweldige biografische speelfilm... binnen nu en drie jaar. En liefst Oliver Stone, die ook met W. Um, Bush prachtig heeft neergezet in 2008. Dus wel toen hij net president af was. Dus er is hoop. Hartelijk dank, Joyce Roodnat, Diederik Oostdijk en Guido van Rijn. Zometeen vechten met de blote vuist is in, maar moet het dan een officiële sport worden? Na het nieuws met Dorald Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. De oppositie in de Tweede Kamer wil het Nibud onderzoek laten doen naar de koopkrachtmaatregelen. Dat is de uitkomst van overleg tussen PVV, SP, CDA en D66. Als het kabinet donderdag zelf niet met duidelijke cijfers komt, willen de partijen het Nibud inschakelen. De Amsterdamse crimineel Gwennette M. is opnieuw gearresteerd. Zijn advocaat heeft dat bevestigd, maar wil er verder niets over kwijt. M. zou te maken hebben met zaken als drugshandel en mishandeling. En vorige maand werd hij in verband gebracht met een liquidatie in Antwerpen. In Rusland is de minister van Defensie ontslagen. Officieel is de reden dat hij niet gezorgd heeft voor genoeg huizen voor Russische militairen. Maar de echte reden zou zijn dat hij betrokken is bij een miljoenenfraude bij Defensie. En de koninklijke familie viert volgend jaar Koninginnedag in Noord-Holland. Het gezelschap gaat eerst naar De Rijp en dan naar Amstelveen. Dit jaar was de koningin in Rhenen en Veenendaal. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. Waar surft Arabiste Petra Stine in de vrije tijd naartoe? En moeten mensen die gezond leven minder premie betalen voor de zorg? Daarover zometeen debat. Nu iets moois van... I go to televaller. Robbie Williams. You can't manufacture a miracle. The silence was pitiful. That day. Oh, love is getting too cynical. Passions just physical. These days. Vinden wat je van hem vindt, maar uh, het is wel een resultief deze Robbie Williams. En dit nummer is alweer negen jaar oud: Something Beautiful. De wereldontvanger. Willem van Tjernout, je gaat naar Ierland. Ja, klopt eigenlijk. Heel toevallig kwam ik op YouTube... een, een beetje een smoezelig filmpje tegen. Een camcorder opname. Wat je daarop ziet, dat is een achteraf weggetje. Een weggetje ergens op het Ierse platteland. Er staan een stuk of twintig toeschouwers eh, om, om een paar mannen heen. Om twee vechtersbazen heen. En, en die vechtersbazen, dat zijn nog jonge mannen. De een is duidelijk een stuk groter en zwaarder dan de ander. Ja, maar... Go on, go on, go on. Het lijkt wel alsof ze boksen, maar volgens mij hebben ze geen bokshandschoenen aan. Voor zover ik dat kan zien. Nee, in het gevecht hebben ze geen handschoenen aan. Uh, het, het, het, die twee vechters op die video dat zijn bare Knuckle Fighters. Uh, met de blote vuist gaan ze elkaar te lijf. Het zijn leden van verschillende clans. Het zijn Travelers. En in Ierland worden ze ook nogal denigrerend. Terwijl uh, ze genoemd, of Gypsies, Zigeuners. Maar deze Travelers die komen niet uit Oost-Europa. Het zijn van oorsprong Ierse families. En ze houden wel een soort vanzelfde levenswijze op na. En dan wonen ze ook in woonwagens? Ze wonen in woonwagens. Uh, en dat vuistgevecht, zoals je op die, die video ziet, dat. dat dat hoort in zekere zin bij hun, uh, hun leefwijze en bij hun tradities. Dat is dat Michael Blackett, hij is zelfbenoemd historicus van het bare knuckle fighting. What, what really happens is that the leaders of the clans fight and that stops a lot of trouble between. So a lot of the other members of the family are not getting involved. It's like the best fighter from each clan. And it's to settle disputes. It's a fair way of fighting what they're doing. Waar het op neerkomt is, die klanleiders die, die lossen met elkaar... conflicten op, door met elkaar op de vuist te gaan. Dus uh, uh, elke klan heeft een aantal mannen, die vaardigen ze af. Uh, dat, zijn dan, uh, dat zijn dan hun boksers, hun vechters. En het overgrote deel van de families blijft aan de zijlijn staan. En deze die typeert de gevecht als fair play, als een eerlijk spel. Maar in dat gevecht van Juist was die ene kerel veel groter dan de andere. Die, nou ja, die zou bij het boksen bijvoorbeeld... in een totaal andere gewichtsklasse worden ingedeeld uh, dan die kleine... Wat is er dan fair play aan? Ja, dat, dat is te zien in een recente documentairefilm, Nakkel. Uh, de maker van Ian Palmer die heeft twaalf jaar lang af en aan verschillende clans gevolgd. En dat die hele, hele gevecht tussen die, tussen die families. En die film, zou je kunnen zeggen, geeft een uniek beeld van deze vorm van conflictoplossing bij de Isi travelers. Een gevecht haalt weer even de druk van de ketel. Die Palmer die was bij heel veel van dit soort gevechten. En elke keer zie je dan hoe serieus dat, dat fair play, dat eerlijke spel nemen. Excuse me, hold on, hold on. Hold on, to break. We're showing break. the fair play. You can yeah. yeah. break when we say break. That's the the a break, man. That's the sort of it. If not, the fight's not. Fight fair, man. go on, Go on, biting your case. I care for fair play. Ja, twee vechters tegenover elkaar omheen staan, uh, staan wat oudere mannen. De referees die grijpen ook telkens in. Uh, als als die, die twee vechters mekaar vastgrijpen bijvoorbeeld... Of, uh, of, uh, uh, nou, wat, wat, wat in dit geval gebeurt, op een zeker moment... begint er eentje te bijten tot twee keer toe zelfs. Nou, dan worden ze uit elkaar gehaald. Die bijten die wordt dan gedisqualificeerd. Hij verliest uh, schoppen, kopstoten uitdelen, bijten dus. Dat mag allemaal niet. Maar ze slaan elkaar wel helemaal bondenblauw. Ja, helemaal bondenblauw. Er komen vaak veel hechting aan te passen. Er de, de belanden ook mannen in het ziekenhuis. Ziet er allemaal niet fris uit. Maar elk moment dat een vechter er genoeg van heeft dan kan hij ook zeggen van, hé, ik hou er mee op, dan staakt hij dat gevecht. In deze film Knuckle, daar wordt voornamelijk James Quinn McDonough eh, gevolgd... en zijn clan die heeft verschillende vetes met andere clans, met de Joyces, met de Nevins... en die haat, die zit ontzettend diep. Terwijl toch allemaal familie van elkaar is. Zijn ooms, het zijn neven, het zijn zwagers. Nou, deze James, die was tien jaar lang ongeslagen. To me, finish fight. right on a more fight for no one. And I never look for what you see in the videos de the next fight. Yes, It's is. Is the end of the business between the Joyces and the Quinn McDonoughs. Maar I'd like to see it, Royce. I'd love to see that being an end of it all, that just keeps it going. Het it's is sad. To see that. Ja, na een uh, gevecht dat hij heeft gewonnen, die, yeah. uh, die James Quinn McDonald. Dat is een aantal jaar geleden wordt hij dan gevraagd van. Hey, lost dit nou die ruzie tussen de, tussen de families op? En hij denkt van niet. En James zegt ook dat hij eigenlijk helemaal niet meer wil. Maar ze laten hem maar niet met rust. Elke keer dan komt er weer een video uh, van bijvoorbeeld hier de Joyce clan. En dan wordt hij uitgedaagd dan noemen ze hem uh, een watje en een doetje. Oh, en zo, dan, werkt dan, dat. zo werkt dat dan. En dan, uh, nou ja, dan gaat hij uh, dat gevecht dan maar weer aan. Of wat ook gebeurt, is dat iemand van zijn eigen familie... die Joyce's of die Nevins loopt uit de dagen. Nou, daar komt dan ook een gevecht van. En dat blijft maar doorgaan. Nou, Niet voor James. Hij is een paar jaar geleden helemaal met deze, uh, met deze vorm van bare knuckle fighting opgehouden. Nu is hij wel bezig met het promoten van zijn bare knuckle boxing als officiële sport. Hoe bedoel je? Nou, dat vechten met die blote vuisten, dat was in de 18e en 19e eeuw een populaire sport... voordat het boksen met de handschoen werd geïntroduceerd. Dat was in 1867. Uh, daarna werd dat bare-knuckle boxing of dat fighting... Dat, dat verdween helemaal ondergronds eigenlijk. Behalve dan onder andere bij die Ierse travelers. Nou, die James Quinn McDonald... die heeft met een paar anderen... de Internationale Bare-Knuckle Boxing Association opgericht. Hij is nu op tournee, onder andere in Groot-Brittannië... om zijn sport te promoten. Uh, en hij is uh, ja, eigenlijk het boegbeeld van bare-knuckle fighting. Deze James, die is... Na de uitzending, de, de, deze documentairefilm Nakkel heeft hij ook nog een autobiografie uitgebracht. Dat werd een bestseller. Je ziet hem op Sky TV, heeft hij een speciaal programma. En nou ja, zelfs Amerikaanse zender HBO schijnt plannen te hebben om zijn leven te verfilmen. En dan wordt het een officiële sport en dan betekent dat misschien... dat er een eind komt aan al die vechtpartijen tussen die clans daar? Een officiële sport, ja. Nou, dat, uh, dat probeert hij voor elkaar te krijgen. Um, maar of er ook een eind komt aan die clangevechten als je even zoekt op YouTube namelijk dan... Ja, dat, dat, dat gaat maar door de, de scheldkoronades van de Quince de Nevins... en in dit geval Big Joe Joyce, die vliegen je om de oren. Twee handig voor hem. En hij lacht op je minuten. En hij de ja, Goed voor Ja, en video's als deze leiden dan weer tot de volgende knokpartij. En die levert weer nieuwe video's op met scheldkolonades. En dan komen er weer knokpartijen van, ja, en zo gaat die fetus tussen die families gewoon door. Willem Frank de Nood. Ze schuift regelmatig aan in dit programma. En ook bij Pauw Witteman om te vertellen over het Midden-Oosten. In de rubriek Tijdgeest praat Simone Wijmans met de Arabisten en publicisten over haar leven online. Tijdgeest. De webwereld van... Petra Stine. Ik heb bijna 12.000 volgers op Twitter... en ik denk dat ik wel zo drie, vier uur per dag uh, online actief ben. Nou is uh, twee maanden geleden een nieuw boek van jou verschenen... Het andere Arabische Geluid. Daarin praat je met zakenlieden, kunstenaars, maar ook bloggers en twitteraars... over Egypte en Syrië en de situatie na de Arabische Revolutie. Welke bloggers en twitteraars vind jij nou interessant als het gaat over het Midden-Oosten? Nou, in mijn boek uh, ga ik uh, in gesprek met uh, Mahmoud Salem, maar op uh, Twitter noemt hij zich Sandmonkey. En wat ik heel interessant aan hem vind, is dat hij sociale media gebruikt om mensen wakker te schudden. Hij zegt ook, uh, ik heb niet, ben niet geboren met genoeg middelvingers. Um, maar hij is ook uh, bezig uh, offline. Hè? Dus uh, buiten het internet om actief te zijn. Hij is heel, heel actief in de politiek. Dus hij brengt ook wat er op de straat gebeurt... en wat er in de politieke partijen in Egypte gebeurt... brengt hij dan weer terug naar Twitter. Nou heb je zelf rond de 12.000 volgers op Twitter. Wie volg je zelf? Nou, Ik volg um, natuurlijk een heleboel mensen die zich met de Arabische wereld bezighouden. Ik vind uh, Mona Al Tahawi, een Egyptische Amerikaanse. Nou, ze drinkt soms heel veel koffie op Twitter. Dat vind ik minder interessant. Maar wat ik heel interessant vind van Mona Al Tahawi is dat ze provoceert. Uh, mensen tot nadenken aanzet. Uh, zij publiceert regelmatig in Foreign Policy. Dat vind ik ook een website uh, die mooi is om, goed te, om, is om te volgen. Rena Netjes, die naam kennen niet zoveel mensen. Maar Rena Netjes is een jonge vrouwelijke journaliste die in Cairo zit. Die ook echt vaak hele interessante ja, events uh, op Twitter zet. Of aan het eind van je boek een hele lijst met uh, interessante links uh, in de Arabische wereld. Ja. Kun je er een aantal noemen? Soms heb ik ook echt inspiratie nodig. Cultuur, kunst, literatuur. Als je de Arabische wereld wil begrijpen, uh, zijn YouTube filmpjes met uh, geweld uit Syrië niet het enige wat het halen is. Dus het is bijvoorbeeld een interessante website over kunst en cultuur. Uh, kantara.de is Amrani. Die heeft een website uh, arabist.net.net. En ja, daar staan hele mooie analyses uh, van wat er uh, gebeurt, politiek, sociaal, cultureel. En hij linkt ook heel vaak uh, weer naar andere websites. En als het nou niet gaat over het Midden-Oosten, welke sites bezoek je dan? Veel mensen zullen TED.com kennen. Maar steeds vaker zie je ook in Nederland en in andere landen... dat zeg maar, steden, in steden TEDx-events worden georganiseerd. Ik heb zelf uh, op 21 september meegedaan aan TEDx Breda. En daar stond ook een heel leuke jonge Egyptische vrouw. En zij heet uh, Rardra El Halawani. En ze had een prachtig verhaal over um, je innerlijke reis... In de titel Zegt Alles, The Naked Truth, Your Guide to Connect with a 4th Century Woman Astronomer. I work in chances. Who doesn't love chances? If we do something wrong, we always need a second chance. If we do something right, we always wait a chance of rewarding. En het gaat eigenlijk over de, het plezier van reizen, over de alchemist... en ook over een initiatief waar zij actief voor is, Masterpiece.org... een wereldwijde vredesorganisatie. Echt de moeite waard om te kijken. Ben je een YouTube-kijker? Ik ben een YouTube-kijker vooral omdat mijn dochter en ik uh, delen een iPad en uh, zij is een totale Glee-fan. Uh, het het tienerprogramma uh, waarin uh, liederen uit de jaren 80, liedjes uit de jaren 80 gerehashed worden. Wat ik echt een prachtig YouTube-filmpje vind is uh, de Imagine-uitvoering van uh, de Glee-cast met een dovekoor. Waarbij ze dus echt eerst begin, beginnen met gebarentaal. en dan pas uh, zetten zij Imagine van John Lennon in. Imagine is no country. It is not hard to do. Nou, ik, uh, ik zie af en toe mensen, mijn Facebook-vrienden, met Spotify aan de slag. Um, daar ben ik niet zo heel actief mee. Maar uh, wat ik heel leuk vind is om Jan Koijman te volgen. Die heeft elke ochtend een goedemorgen-tweet. Dus af en toe probeer ik hem te inspireren. En ik heb hem laatst weer eens uh, een link gestuurd naar een YouTube-filmpje van Anne Brun. Uh, dat is een, Noor een Noorse zangeres. En zij heeft een lied One. En ja, dat spreekt mij aan omdat het heel erg gaat over de rol van individuen in revoluties. It all starts with one. It all starts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 We all start one. Dat is de, de favoriet van Petra Stine, de Noorse zangeres Anne Brun. met One. Alle besproken links staan op de site onder het kopje Tijdgeest. De het kabinet Rutte 2 is van start gegaan, met vooral veel commotie natuurlijk rond de inkomensafhankelijke zorgpremie. Donderdag debatteert de Tweede Kamer erover... En afgelopen zaterdag wees epidemioloog Frits Oosterveld in een opiniestuk in de Volkskrant op de mogelijkheid om mensen die gezond leven minder premie te laten betalen. We gaan erover discussiëren met hem, Frits Oosterveld. Hij zit in de studio van RTV Oost in Hengelo. En met SP Tweede Kamerlid Henk van Gerben. Hij zit in de mediatoren in Den Haag. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Oosterveld, goedemorgen, meneer u bent douders. epidemioloog en docent aan de Saxion Hogeschool. Volgens u zouden de mensen die gezond leven minder premie hoeven te betalen. Waarom dan? Um, nou, dat was niet van, dat was niet alleen mijn, uh, mijn pleidooi. Nee, dat weet ik, dat maar ik uh... val het even samen in. Uh in deze vraag, voor wat één nou, argument betreft? Als als het grootste bezwaar tegen, tegen het voorstel van, van het kabinet op dit moment... is dat als je kijkt naar de, wat zij willen met de zorg... is dat het alleen maar gaat om een, om een nivellering van inkomens. Want de, de mensen met hogere inkomens moeten meer betalen... in vergelijking met de mensen met lager inkomens. En dat nivelleert alleen de inkomens... en niet de gezondheidsverschillen die er zijn... bij mensen met, met hogere inkomens en bij mensen met lagere inkomens. En een van de belangrijkste dingen die daar... Uh, in is uh, onder andere dat bij de mensen met lagere inkomens en lager opgeleiden... de woonsituatie en de leefsituatie natuurlijk wat slechter is... en de ongezonde werkomgeving is. En dat ze op basis daarvan natuurlijk al een wat, wat ongezondere situatie hebben. Maar daarnaast speelt natuurlijk ook dat uh, zij, of ze er nou zelf niet zo goed kunnen... of dat ze daarbij moeten geholpen worden... of dat ze de, niet een gezondere leefstijl zich willen aanmeten... dat leefstijl, gezondere leefstijl, ook een van de redenen is waarom zij uh, gezond een slechtere gezondheidstoestand hebben. En daar zou je wel eens wat rekening mee kunnen houden. Want uh, uh, het stimuleren van een goede gezondheid... gaat onder andere samen met, met gedragsverandering. En gedragsverandering is heel lastig. Daar moet je allerlei interventies op zetten. En niet alleen die intrinsieke motivatie is daarbij van belang. Van belang maar daar zouden ook externe prikkels bij kunnen zijn. mensen die goede aandacht besteden aan hun gezondheid... die verdienen een premie. Uh, ja, dat zou je kunnen zeggen. Je moet niet de mensen die een ongezonde leefstijl hebben daarvoor bestraffen, maar je moet de mensen die een gezonde leefstijl hebben, moet je daarvoor uh, belonen. En premie kan natuurlijk dubbel worden opgevat, maar ik bedoel premie in de zin van korting. En uh, vindt u het geen probleem dat die korting vooral bij de hogere inkomens terecht zal komen? Nou, die premie hoeft niet alleen bij de hogere inkomens te nee, komen. als ik uw verhaal zo hoor, dan zijn het vooral de lagere inkomens. die te maken hebben met een, een slechte woonsituatie, een werksituatie. en eh, die ook nog een slechte leefstijl erop nahouden. Dat, dat, dat zijn toch degenen die het de volle met moeten gaan betalen. Ja, maar het gaat niet alleen om de premie. De premie kun je daarvoor gebruiken. Maar daarnaast moet vanuit de collectieve inkomsten van die totale zorgpremie... zullen ook andere maatregelen gefinancierd moeten worden. Niet met name aan de lagere inkomens en de lagere, opleiden, lagere opgeleiden eh, ten deel moeten vallen. Want die zul je moeten helpen met een gezondere leefstijl. Die zul je moeten helpen met betere woonomstandigheden... en met betere werkomstandigheden, als dat het geval is. Dus je moet proberen alle risicofactoren die er zijn... voor gezondheid zoveel mogelijk te elimineren... En als dat leefstel is, dan, zit het op het individuele, uh, uh, dan is het de individuele verantwoordelijkheid van de, de burger zelf. Ja. En daar waar het op andere omstandigheden gaat... dan is bijvoorbeeld de lokale of de centrale overheid daarvoor verantwoordelijk. En daar zou je je gelden vanuit je premie ook voor moeten, uh, moeten besteden. Nee, van Wat van de, de SP, reageer er eens op? Ja, nou, er is... Uh... Sprake, het voorstel wat Oosterveld doet... is natuurlijk een uh, bonus voor gezonden... en een straf voor degenen die uh, ziek zijn. Uh, en nou, ook... diegenen die een slechte leefstijl hebben, zegt hij. Nee, nou, dan hoeven ze dan... nog niet ziek te zijn. Natuurlijk. Nee, maar dat leidt dan tot uh, bijvoorbeeld ziekte... En, uh, tot uh, gezondheidszorgkosten. En dat moet je dan afstraffen. En dat is eigenlijk gewoon discriminatie op basis van gedrag. En ook het tast ook de solidariteit aan. Want u heeft zelf uh, al terechtgezegd. dat dan uh, de rijken minder premie gaan betalen. Maar die premies zullen dan door degenen die ziek zijn of arm zijn. moeten worden opgebracht. Dus het is. Uh, en Meneer het, Van Gerven, het voorstel is om die inkomensafhankelijke premie. Uh, wel te handhaven. En dat is eerst in, in eerste instantie als uitgangspunt te nemen. Vanuit welk stelsel je ook kiest. Als je nou een gelijke premie hebt, of je een inkomensafhankelijke premie, maakt het niet uit. Daarbovenop zou je iets moeten doen met uh, de kortingen, de extra pre premies, de premiekorting voor leefstijl. Dus dat is een additionele maatregel op het verdelen van kosten, waarbij in mijn optiek, maar dan begeef ik me op het politiek terrein, en dat is mijn, niet mijn, mijn opzet als epidemioloog, maar waarbij je dus de kosten bij de hogere inkomens veel meer neerlegt dan bij de lagere inkomens. Maar dus veel, want komend... ja, maar u zei juist, die lagere inkomens, die, en dat schrijft u ook in het stuk, die, zijn, uh, die leven ongezonder en die gaan eerder dood. En dat betekent dus dat uh, die kortingen bij de hogere inkomens terechtkomen. En dat betekent dus ook uh, dat die uh, na die premie toch minder bij zullen dragen. Dus die de, de Murus. De Murus. Nee, is niet waar, meneer Murus, uh, Als u het goed hebt gelezen en mij ja. nu ook goed hebt verstaan, dan is het zo dat iedereen ongeacht zijn inkomen in aanmerking komt voor... Die premiekorting. Ja, dat weet ik maar wel. die premiekorting die zit dus gewoon vast aan een gezonde leefstijl. En het is ja, aan ieder om een ja, gezonde is... leefstijl aan te meten. En als er mensen zijn die uh, vanuit hun opleiding niet zo goed in staat zijn... en niet zo goed weten van hoe je die gezonde leefstijl zou moeten doen... dan moet de overheid hen daarbij helpen. En dat zie je ook dat dat gebeurt met meneer allerlei leefstijlinterventies. Ja, uh, wat Oosterveld doet, is het bevorderen van de tweedeling. He, het is uh, een bonus voor de welgestelden... en die uh, mogelijk een gezondere leefstijl hebben... en een straf voor degene die nou, dat niet hebben. Je kan het ook opvatten als preventie maar, natuurlijk, meneer maar, Jawel, maar de preventie... Kijk, er zijn... Uh, waar door ontstaande verschillen, als je kijkt naar het Oude Noorden hè, in, uh, in Rotterdam... daar leeft uh, Mohamed of Jimmy, die leeft 15 jaar korter dan Johan in Hillegersberg. En dat heeft dus te maken met die sociaal-economische gezondheidsverschillen. Met verschillen in inkomen. Ja, maar het Zorgte geld dat Huisen... wordt opgebracht onder andere door uh, die zorgpremies... Nee, maar... die zou dan ook voor een gedeelte naar het Oude Noorden moeten gaan. Nee, maar we moeten preventie uh, moeten wij op een andere manier organiseren. organiseren. Niet door de premiedifferentiatie tussen, tussen gezonde en niet gezonde. Maar om één voorbeeld te noemen, eh, adipositas overgewicht is een groot probleem. Met name bij, bij jongeren in, in arme gezinnen. En dat heeft alles te maken bijvoorbeeld met de voedingsreclame van de voedingsindustrie. Met de te zoute producten. Uh, waarom pakken we dan niet de industrie aan... en verbieden we bijvoorbeeld reclame voor, uh, voor snoep onder de 12 jaar? wordt niet gedaan. Uh, minister Schippers heeft vorig jaar uh, stoppen met roken uit het pakket gehoord, terwijl het een bewezen effectieve methode is. Dus laten wij preventieve maatregelen nemen... maar laten wij niet een straf op gedrag uh, invoeren... want dat tast de solidariteit aan. En heel veel uh, gedrag van mensen is gewoon gebaseerd... op de omstandigheden waarin ze leven en minder toch... Uh, Laten we zeggen, zelf te bepalen. Het wordt vooral door omstandigheden beoordeeld. Meneer Van Gerb, ik ben het met u eens dat preventieve maatregelen absoluut noodzakelijk zijn. En dat je dat op collectieve wijze kunt doen. En dat je dat ook op geïndiceerde wijze kunt doen. En dat, dat kun je dus doen eigenlijk onafhankelijk van degene. Het blijkt dat, dat vaak lager opgeleiden en uh, mensen met lager inkomens... meer preventieve maatregelen nodig hebben en meer ondersteund daarin moeten worden. En ik ben het met u eens dat we dat zouden moeten bekostigen. Vanuit bijvoorbeeld de zorgpremie. Waar, wat mijn probleem is bij deze voedsel. Ja, bij deze zorgparagraaf in, de, in het regeringsakkoord dat het alleen maar gaat over het nivelleren van bepaalde inkomsten en dat het heel weinig beleidsrijk is. Dit soort maatregelen die u noemt, die staan niet in het regeerakkoord en ik ben het met u eens dat die zouden moeten gebeuren. Laat dan ook eventueel de wat, wat, wat betere en hogere, wat hogere inkomens en de mensen die uh, hogere opleidingen hebben, die minder consumeren, meer betalen voor die zorgpremie en laat die zorgpremies, die extra inkomsten, dan ten gunste komen van de collectief gezondheid in Nederland. En dat zal erop neerkomen dat we lager opgeleide en uh, mensen met lagere inkomens zeer meer, meer moeten ondersteunen in preventie en ook individueel. En we zullen ook de collectieve zorgkosten voor die mensen, die waarschijnlijk wat vaker zullen consumeren, ook met elkaar voor rekening moeten Meneer Vergever, houden. Meneer dus Vergerven, laatste de, Nou, de... de ik herhaal toch, meneer Oosterveld... Ja, als je legt... gaat herhalen dan nee, dan... nee, dan laat ik het zo zeggen. De, uh, kijk, bij een, een brandverzekering... Hè, steek je het huis uh, niet in de fik... omdat je het verzekerd hebt. En mensen hebben een zorgpremie die betalen ze... om goede zorg te kunnen ontvangen. En dan kun je niet het hen kwalijk nemen... dat ze die zorg nodig hebben... omdat ze uit een bepaald milieu geboren worden. We zullen echt uh, toe moeten naar uh, preventieve maatregelen... die gewoon in het pakket uh, komen of blijven. Maatregelen die effectief zijn. En we zullen de premie gewoon in solidariteit moeten opbrengen... De. en niet uh, alleen maar een bonus geven aan gezonde en zieke straffen. De argumenten zijn duidelijk. Frits Oosterveld, epidemioloog en docent aan de Saxion Hogeschool in Enschede... en Henk van Gerwe, Tweede Kamerlid namens de SP. Hartelijk dank voor deze discussie. Graag gedaan. Graag gedaan. Waar valt mijn oog nog op in de vadergids voor vanavond? De curieuze nieuwe reeks, de nalatenschap. Door in te zoomen op de nalatenschap van iemand... krijg je vanzelf inzicht in zijn of haar leven... hebben de programmamakers gedacht. Zoals Bob, hij liet zijn geld na aan KNGF-geleiderhonden. Nou, wat zit er nou achter? Om vijf voor half acht te zien op Nederland 2 bij Max natuurlijk. En een van de Amerikaanse staten waar het nog spannend wordt vanavond... is een swing state, namelijk uh, Iowa. En Iowa staat centraal in een documentaire om vijf voor half tien op canvas. Hier zit Jur van den Berg en hij vertelt wat er zo meteen aan lunch zit. Ik doe even de stelling voor standpunt.nl om half twee. Pesten moet strafbaar worden gesteld. We praten erover met Bob van der Meer, pestpsycholoog. Oh ja, tijdens om. Surf naar de gids.fm. Succes zo meteen, Jurgen. De strijd om het Witte Huis.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 Live vanuit het Melkwegcafé in Amsterdam, Amerika kiest de Uitslagennacht. Oh, definitely Romney Ryan, there's no doubt. Met alle uitslagen, verslaggevers in Boston en Chicago, Nederlanders in de Verenigde Staten, correspondent Bessel de Jong in Washington en gasten in de studio. Because of you. Komende nacht vanaf 12 uur, de strijd om het Witte Huis. Oh, Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.